9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... gaat u horen hoe de groeicijfers binnen Europa vallen. En oliemaatschappijen in Europa hebben mogelijk gemanipuleerd met de olieprijzen. Moet u zo dadelijk. Hier is het NOS-journaal met Dorot Megens. Met de groeicijfers binnen Europa. De Duitse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,1 procent... en daarmee ontsnapt het land aan een recessie. In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de Duitse economie nog met 0,7%. Duitsland boekte de groei vooral door de consumentenuitgaven. De export daalde in het afgelopen kwartaal. En eerder vanochtend maakte Frankrijk al cijfers bekend. Dat land zit wel in een recessie, want in Frankrijk kromp de economie opnieuw. De krimp was met 0,2% iets groter dan verwacht. Over een half uur worden ook de Nederlandse cijfers bekend.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 Ik ga geen interpretatie geven aan de vertrouwensregel. Uh, de vertrouwensregel die geldt. Uh, ik ga er geen eigen interpretatie aan geven. De interpretatie is aan de meerderheid van de Kamer. De Kamer heeft gesproken. De zaak is verschillend gewogen. Uh, maar uh, ik heb ook brede steun geproefd. En die steun houdt Wekers van VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP. Wekers zei verder dat hij buitengewoon gemotiveerd blijft... om de fraude aan te pakken. en beloofde met het personeel van de Belastingdienst in gesprek te gaan... om de verstoorde verhoudingen met hen te herstellen. Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema gaat een commissie leiden die misstanden in de semi-publieke sector moet voorkomen. De commissie moet een gedragscode opstellen voor woningcorporaties en instellingen in de zorg en het onderwijs. Aanleiding voor het instellen van de commissie zijn de misstanden bij bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia en onderwijskoepel Amarantis. Andere commissieleden zijn bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van Hogeschool in Holland, schrijver Maxime Februari en consultant Marco van Kalleveen. De gedragscode moet er voor 1 oktober zijn.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 3,7 miljoen Nederlanders hebben gisteravond gekeken naar het optreden van Anouk... in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De zangeres plaatste zich met het nummer Birds voor de finale. Tot grote vreugde van trotsdirecteur Peter Kuipers. We hadden er zo naar uitgezien dat we eindelijk een keer die finale zouden gaan halen. En toen zagen 3,7 miljoen kijkers dat Anouk in zijn envelop zat. Dus het was echt fantastisch. Het is voor het eerst in negen jaar dat Nederland in de finale staat. En die finale wordt zaterdag in Malmö gehouden.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 Deze informatie bij de ANWB John. Zouhookkamer, het hoogtepunt van de sp uh, Spits, is wel voorbij, hè, ja, John. Die zien in ieder geval wel voorbij, maar er staat nog wel 125 kilometer. Dat is nog een vrij druk voor dit tijdstip. Uh, het heeft te maken met regenaanrijdingen en kapotte vrachtwagens. Meeste vertraging op de A12 richting Den Haag. Daar staat 13 kilometer tussen lunette en Woorden. Dat komt door een uitgebrande kraanwagen. Bij Woorden is de rechterrijs ook dicht. Op de A20 richting Gouda is een vrachtwagen stilgevallen bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat inmiddels. 10 kilometer file. Bij Rotterdam-Krooswijk is de rechterrijst ook dicht. Op de A50 Os naar arnhem Een ongeluk bij Knoop het Grijsoord. Daar staat 5 kilometer. En ook daar is de rechterrijst ook af, uh, afgesloten. In het noorden van het land tot de N7-Duitse grens richting Groningen. Ongeluk bij Groningen-West. Daar staat 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En ook dicht is de Botek-tunnel op de N15 richting Rotterdam. Dat komt door een vrachtwagen die, die staat daar in brand. Hou daar dus rekening met een omleiding. En nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding... Rijden er geen treinen tussen Tilburg en Geelse rijen. De vertraging is meer dan een uur. En dat hoeft helemaal niet. In de file staan, in de ochtendspits En in Brabant weten ze hoe je dat moet vermijden. Hoort u zo meer over.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Ja, in Brabant blijkt dat de automobilisten best bereid zijn de spits te mijden, dus wie weet. Omroep Brabant Verkeer op de A15 Ridderkerk richting Nijmegen. Is dit verleden tijd? Helaas geldt dat niet voor de economische crisis. De cijfers voor onze economie komen om half tien. Die van Frankrijk zijn al binnen en ze zijn slecht voor Frankrijk. Slecht nieuws. Het land verkeert in recessie. Betekent dat de economie twee kwartalen achter elkaar gekrompen is. Correspondent Ron Linker in Parijs. Uh, Ron, dat zat er ook wel aan te komen. Ja, het is geen verrassing. Hè? Het is in feite een uh, rekenkundig gegeven. Je zei het zelf, als een land twee kwartalen achter elkaar in de min staat... dan is het land formeel in recessie. Maar tot nu toe wist Frankrijk altijd de dans te ontspringen... Want Frankrijk, als een van de weinige landen in Europa, had geen rekenkundige recessie gehad sinds 2009. Was ook een van de stokpaardjes van bijvoorbeeld president Sarkozy altijd. Daar is nu dus een einde aan gekomen. Eind 2012 kromp het bruto nationaal product al met 0,2%. Begin 2013 is dat opnieuw gebeurd. En de belangrijkste oorzaak lijkt te zijn, zeggen de, statiek, uh, de kenners: uh, die, de, de koopkracht het afgelopen jaar in recordtempo achteruit geholt is voor het gemiddelde Franse huishouden. Hmm. Want zij merken dat um, rechtstreeks in de portemonnee. Zie je het terug in de reële economie, Ron? Nou, het is in Frankrijk niet zo dramatisch als in Griekenland of Spanje. Hè. Zeker in Parijs eh, staan rond lunchtijd nog altijd rijen mensen en klanten bij de brasseries. Maar op het platteland, in de buitenwijken van de steden, daar is die klap al aangekomen. Kleine dorpen waar de fabriek dichtgaat. Uh, ouderen die zwart bij moeten gaan verdienen om hun pensioen aan te vullen. Kijk ook naar de werkloosheidscijfers. Hè. Boven de 10 procent, dus hoger dan in Nederland. Dus in dat opzicht zijn de cijfers van vandaag niet verrassend. Ze bevestigen wat de Fransen al maanden voelen. Maar de nieuwe president Hollande zou de economie daar wel weer eens een boost gaan geven. Hervormen en stimuleren. Ja. Is dit echt slecht nieuws voor hem? Nou ja, François Hollande gaat vandaag naar Brussel. Uh, niet alleen vanwege die Mali-conferentie waar we het eerder over hadden... maar ook omdat hij een afspraak heeft met de Europese Commissie. Frankrijk heeft uitstel gekregen om de 3%-norm te halen. De Fransen mogen er nog twee jaar langer over doen. Nou, de Commissie zal ongetwijfeld willen horen van Hollande... hoe hij het Franse begrotingstekort onder die 3% gaat krijgen. En de cijfers van vandaag die zetten dat debat natuurlijk op scherp. Hollande zal misschien redeneren... kijk, recessie, ik kan niet verder bezuinigen. De Commissie op haar beurt... Kijk, recessie, u moet wel verder bezuinigen. En dat wordt interessant, op dat gesprek verder verloopt. En hoe de markten deze cijfers zullen interpreteren natuurlijk. de Franse economie is gekrompen, blijkt uit cijfers. Die van Duitsland trouwens gestegen, maar heel minimo, 1 tiende procent. En om half tien krijgt u hier op deze zender de cijfers van Nederland. Dus blijf luisteren. Hoe krijg je automobilisten zover de spits te mijden? Nou, daar zijn al wat heel veel uh, trukken uit de doos gehaald. Niet met de gebruikelijke argumenten is het nu gelukt. Als, uh, het is goed voor het milieu, het is goed voor de economie. Maar met behulp van gedragspsychologie. We het onderzoek van de provincie Brabant en het samenwerkingsverband regio Eindhoven. Dat wordt zo dadelijk gepresenteerd. En We hebben nu al contact met gedeputeerde Ruud van Heuchten. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe heeft u uh, dat geflikt? Met behulp van psychologie begrijp ik. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, we hebben een beetje gekeken naar uh, mensen hun gedrag, hun gewoontegedrag kunnen veranderen. Dat geldt ook voor mensen die stoppen met roken of moeten afvallen. Zo is ook vaak uh, het werken, het uh, woon-werkverkeer, een gewoontegedrag. En met behulp van en, uh, ja, hoe kun je mensen aan een ander gedrag, hoe kun je mensen uit hun gewoonte halen, uh, hebben psychologen ons aangeraden ja, hoe je een proef kunt opzetten om dat te gaan uitproberen. En dat hebben we met succes gedaan. Hmm. Maar dan, um, daar heb je wel verschillende middelen voor nodig lijkt me. Want als je wil stoppen met roken, dan zul je een alternatief moeten hebben voor de momenten dat je uh, dat ding in je mond wil stoppen. Hoe, hoe is dat met het spitsrijden gegaan? Nou, we hebben geprobeerd om uh, met, een financiële beloning mensen, met een financiële prikkel mensen te bewegen... om of op een ander tijdstip te gaan uh, werken, naar je werk te gaan rijden... of via een andere route. Of eventueel op een andere manier, met de fiets of met het openbaar vervoer. En daarbij hebben we gezegd, mensen moeten dat wel bewust doen. Dus ze moeten eerst van tevoren een plan maken... van hoe dat ze in hun weektijd denken het aantal ritten te gaan mijden uit de spits. Dat kan de ochtendspits zijn of de avondspits zijn. En als mensen dat bewust doen, een plan daarvoor maken... en je stimuleert mensen om dat plan ook uit te voeren... Dan blijkt tot onze verrassing dat maar liefst de helft van alle ritten die je normaal gesproken in de week zou maken, die kun je op een andere manier doen. Ja, dus je moet een soort uh, alternatieve reisplan maken, maar dan heb je wel maatwerk nodig, uh, meneer Van Heuchten. En, en, en dus mensen die dat dus gaan doen. Iedereen moet ergens anders naartoe in de ochtendspit. Ja, dat klopt. Uh, dus het, we proberen ook mensen naar hun eigen gedrag te kijken en dat te ondersteunen dat ze hun eigen gedrag eens een keer goed onder de loep nemen en kijken wat de alternatieven zijn. Uh, nou blijkt dat heel veel mensen op een ander tijdstip kunnen gaan werken of een andere route kunnen nemen. Dat zijn de twee meest gebruikte alternatieven. Uh, en wat ook gebleken is dat de financiële beloning die wij gedaan hebben om het aantrekkelijk te maken, uh, als we daarmee stoppen, daarom heeft de proef ook wat langer geduurd, blijkt toch nog steeds dat ondanks dat ze daar geen beloning meer krijgen, mensen inmiddels overtuigd zijn geraakt van het feit dat het beter is om niet in de file aan te sluiten, maar juist die andere route te blijven rijden of met de bus te blijven gaan of op een ander tijdstip te werken. Dan blijkt nog de helft van de mensen dat het blijven doorgaat zetten. Nou, mm. dat is in ieder geval voor ons een heel hoopgevend resultaat. Ja, dus we zijn wel getriggerd met geld, maar uiteindelijk... Als u dat wegneemt, dan blijft het gedrag uh, gehandhaafd. Nou, dat was ook een beetje de proef die we wilden doen. Als mensen het voor zichzelf uh, ontdekt hebben... dat het op een andere manier uh, naar de spits kijken... en op een andere manier je reisgedrag uh, gaan, uh, gaan organiseren... Mm -hmm. dat dat eigenlijk ook heel veel uh, ja, plezierige momenten voor jezelf oplevert... omdat je niet meer in die vermaladeijde uh, file blijft staan. Ja, en hoe gaat het met de andere helft nu? Krijg je die alsnog weer geld? Dat zou een beetje oneerlijk zijn, ja, ja. toch? Nee, nee, nee. We hebben de, de, de proef is wat dat betreft nu afgesloten, dus afgerond. Uh, we hebben juist gemeten om te kijken van hoe belangrijk is het dat je die financiële prikkel hebt. En hoe lang moet je die volhouden en hoeveel resultaten kun je ongeveer bereiken. Dat waren voor ons de belangrijkste vragen uit dit onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat dat met een proef dus werkt, met een kleine beperkte groep. Maar kun je dit realiseren in een hele stad of streek? Nou, we denken dat het in ieder geval inzetbaar is als je bijvoorbeeld met grote wegwerkzaamheden gaat, uh, gaat beginnen. Dan heb je vaak uh, één, twee jaar lang dat er uh, heel erg veel spitsgevoeligheid uh, veel gaat ontstaan in de spitstijden. Nou, dan kun je zo'n proef weer opnieuw in zo'n regio gaan organiseren en daarmee de, voor die tijd de files zoveel mogelijk proberen terug te dringen. En in de hoop dat daarmee daarna, als je klaar bent, ook weer heel veel mensen tot een ander gedrag zijn overgegaan. En dus mm. langzaam maar zeker ook zo de files een, uh, minder worden. Precies. En misschien moeten mensen het voor zichzelf ook gaan uitvinden. Ruud van Heugden, gedeputeerde van Noord-Brabant. Hartelijk dank. Goedemorgen. Uiteraard straks de verkeersinformatie. Hoort u hoeveel mensen de spits gemeden hebben vanochtend, of niet? Eerst maar eens eventjes naar Mali. In Brussel hadden we het er eerder over vanochtend. Is vandaag een grote donorconferentie voor Mali. Franse en Malinese troepen hebben de rebellen uit de meeste steden... inmiddels verdreven. Maar ja, economisch staat het land aan de afgrond. Het is de bedoeling dat de conferentie 2 miljard euro bijeenbrengt... voor de wederopbouw van Mali... Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, waarom nu een donorconferentie voor Mali? Omdat er inderdaad heel veel geld nodig is om het land uh, herop te bouwen. Door de militaire coup vorig jaar, die werd gevolgd door sancties. Daarna de inname van het noorden door islamitische, islamitische uh, extremisten. En vervolgens de buitenlandse militaire interventie in januari. Is Mali eigenlijk economisch helemaal ingestoord vorig jaar? Kromp. De economie en was er een heel hoge inflatie. Kortom, nu het land weer een beetje stabiel is, is er geld nodig. En daarom komen het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank. en donorlanden bijeen in Brussel. in aanwezigheid van een aantal heel hoge politici om dat geld in te zamelen. Ja. Nou, moet de VN-vredesmissie voor Mali nog beginnen, Koord? Kun jij inschatten hoe stabiel het land dat op het ogenblik is? De oorlog is gewonnen, maar de vrede is nog niet bereikt... zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken onlangs. Ik geloof... Dat er weinig twijfel hoeft te bestaan dat de Fransen samen met Tjadische troepen en Malinese troepen in het noorden. Uh, ste een stevige klap hebben uitgedeeld aan de extremisten. Vermoedelijk hebben ze er 40, uh, 400 gedood. Uh, maar er vinden nog steeds uh, aanslagen plaats, vooral zelfmoordaanslagen. Niet erg professioneel, maar genoeg om de schicht erin te houden. Ja, ik vraag er dan ook af natuurlijk of um, Al-Qaeda in de regio verdwenen is definitief. Of dat ze zich slechts hebben verplaatst en dus ook weer kunnen terugkeren. Eventueel. Belangrijk is dat veel van de extremisten uit Mali weg zijn getrokken naar bijvoorbeeld Zuid-Libië, waar geen enkel centraal gezag is. Kortom, ze kunnen zich herorganiseren in de regio. Ze doen dat ook. En zo zie je bijvoorbeeld dat het probleem van terroristische aanslagen zich heeft verplaatst naar Noordwest-Nigeria. Toen uh, de extremisten in Noord-Mali uh, daar de, uh, de controle uitoefenden, trainden ze daar aanhangers van de Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram. Die zijn naar Nigeria teruggekeerd, die leden van Boko Haram. En Boko Haram controleert daar in het noordwesten grote gebieden. Ze zijn goed opgeleid. Ze beschikken over moderne wapens. En daarom kondigde gisteravond de Nigeriaanse president... Goodlough Jonathan de noodtoestand uit in drie regio's in het noordwesten van Nigeria. En zo zie je dat het probleem zich dus verplaatst. Ja. Maar goed, dan uh, terug nog even naar Mali. Want de uh, VN missie moet daar dus gaan beginnen. Vorige maand uh, meldde je akkoord dat Bert Koenders daar aan het hoofd komt. Daar is nog steeds geen bevestiging van. Hoe staat het daarmee? Zo, als ik het begrijp, is de benoeming uh, rond... Maar zijn er meningsverschillen over wie zijn twee naaste medewerkers uh, moeten worden? Als hij straks hoofd van de VN-operatie in, uh, in Mali wordt. Die twee medewerkers die moeten Afrikanen zijn. En zodra dat geregeld is, zal Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de, benoem, benoem, de benoeming van Ben Koenders bekendmaken. Goed, Linda, over de situatie in Mali. Vandaag dus is er een grote donorconferentie voor dat land. Het was wat drukker dan normaal, zei John Sahoka eerder vanochtend voor een woensdag. Dan hoe ja. is het op dit moment? Lara, het neemt al af hoor, maar er staat nog wel 80 kilometer. En de meeste vertraging op de A12 naar Den Haag. Bij Woorden 9 kilometer door een uitgebrande kraanwagen. Bij Woorden is de rechterreis ook dicht. En ook nog veel vertraging op de A20 richting Gouda. Dan staat tussen Ketelpijn en Rotterdam-Krooswijk 10 kilometer. Er is dus een vrachtwagen stilgevallen blokkeert daar olie. Daardoor is bij Rotterdam-Krooswijk de rechterreis ook afgesloten. In de ochtend en avondspit, het NOS Radio 1-journaal.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 Oldtown, hoorde u van Phil in It. We gaan naar uh, Mark Robin Visser, over Oldtown gesproken. Als u net een bus door Arnhem zou rijden met de NOS erop, dat klopt. Ja. Mark Robin heeft zich verplaatst. Ja. Dat was ik. Van het stadhuis <laughs> naar het filmhuis. Zegt dat referendum, er komt uh, bijna niemand opdagen, heb ik het idee? Of, of overdrijf nee, nee, ik nu? Nee, nee, nou ja, nee, ik denk niet dat je overdrijft, want de opkomst is echt tot nu toe bijzonder laag. Terwijl het toch wel uniek is, hoor, zo'n referendum dat de inwoners van de stad zelf hun zegje mogen doen over uh, plannen. Arnhem is een van die steden uh, die worstelt met, uh, met een groot project. Het gaat om het kunstencluster ter waarde van 32 miljoen euro. De samenvoeging van het museum en het filmhuis in Arnhem... in een nieuw groot complex. En ik ben nu net een wat wiebelige wenteltrap in het huidige filmhuis in Arnhem aan de Korenmarkt uh, opgeklommen. Ik brak bijna mijn nek over een stofzuiger beneden. Er wordt al hard gewerkt. En hier zit de directeur, meneer Bitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al gestemd? Ik heb nog niet gestemd. Aha. En dat ga ik ook niet doen vandaag. Echt niet? Nee. Terwijl toch het filmhuis in die nieuwe plannen is opgenomen. Wij willen heel graag, en wij zijn een groot voorstander van die plannen... Maar de grootste kans om de plannen die door de gemeenteraad in grote meerderheid zijn aangenomen onlangs... de grootste kans dat dat doorgaat is wanneer er te weinig mensen meedoen aan het referendum. En ik kies er dus voor om niet te gaan stemmen. Dat is een strategische niet-stem. Dat is een strategische stem, maar die is wel gebaseerd op het feit dat de democratische procedure uh, in de afgelopen acht jaar heel zorgvuldig is gelopen en dat de gemeenteraad in meerderheid heeft voorgestemd. Dus het referendum is eigenlijk een poging van tegenstemmers om dat weer ongedaan te maken. De tegenstemmers zeggen het is te duur, het museum is een aantal jaar geleden nog verbouwd voor uh, miljoenen, het is een beetje weggegooid geld, het wordt nooit sluitend. Maar daar denkt u anders over. Het filmhuis hier is hier gevestigd sinds 1979. Ja, dat klopt. Drie zalen, hebben we geteld? Heb ik geteld? Ja, drie zalen met bij elkaar 270 stoelen. Ja. Nou, heb ik even rondgekeken. Het ziet er allemaal heel erg aardig uit. We zijn nu in een mooie foyer met een bar. Het is een, een mooi pand, een mooi karakteristiek pand. Dat horen ook veel van ons publiek. Maar het pand voldoet helaas helemaal niet meer als huisvesting voor een filmtheater. Goed, waar moet het aan voldoen dan? Je moet de, de lichten gaan toch uit? De lichten gaan uit en de film gaat aan ja. uh, iedere dag. Wat wilt u dan? Uh, wij willen meer uh, mogelijkheden om meer films te kunnen laten zien. En in die drie zalen kunnen wij maar een heel beperkt deel van het aanbod laten zien. En in een stad als Arnhem is er uh, publiek voor. En in een land als Nederland is er heel veel film aanbod. Dus wij willen graag dat aanbod kunnen verbreden en zo meer aan filmcultuur kunnen doen. Ja. Nou is er in Nederland ook wat minder geld hè, de laatste tijd. Dat heb ik gehoord, ja. Er zijn nogal eens wat mensen die zeggen... moet je nou 32 miljoen euro gaan besteden aan iets wat niet echt nodig is? Uh, of het echt nodig is, uh, dat is een wat complexe vraag uh, in dit korte interview. Uh, of je dat geld eraan moet besteden is een keus uh, van de politiek. Uh, wij zijn zelf al ongeveer twintig jaar bezig met plannen om ons uh, uh, te herhuisvesten op een andere locatie ja. en met meer ruimte. De keuze van de politiek is, uh, uh, en ik sta daar overigens achter, om die investering juist in deze tijd ja. wel te doen. Omdat... Investeren in cultuur. Investeren in cultuur, maar ondanks ondanks de tegenwind. Ondanks de tegenwind. Maar ook investeren in een cultuurgebouw wat straks een bruisend hart moet zijn in het te ontwikkelen binnenstadgebied. En als je dat niet doet, dan loop je de kans dat je als stad steeds verder achterop raakt. Dus het is ook een impuls voor de stad. Meneer Bitter, het ziet er naar uit dat u gelijk gaat krijgen... en dat de opkomst misschien wel niet gehaald wordt, maar we zullen het zien. Vindt u het spannend? Uh, het is natuurlijk spannend. Ja. Uh, ik ben er zelf van overtuigd dat ze uh, dat aantal niet gaan halen. En ik hoop van harte dat het democratisch proces, wat tot een jaar heeft geleid, ja. ook daadwerkelijk uh, gaat gebeuren. Het gaat allemaal om het democratisch proces. En vanavond horen ze hier in Arnhem wat het geworden is. Meneer Bitter, bedankt. Graag gedaan. En de Dank. groeten uit Arnhem. Dankjewel. Mark-Robin Visser, democratische processen. U hoorde eerder al dat ook bij de FNV niet heel veel mensen hebben gestemd... als het gaat om uh, ledeninspraak. En dit was Arne. Vijf half tien. Oliemaatschappijen worden verdacht van het manipuleren van de olieprijzen... en de prijzen van olieproducten. Ze zouden valse prijzen doorgegeven hebben aan plat. En dat is het belangrijkste agentschap dat de olieprijzen vaststelt. Brussel is gisteren bij een paar grote oliemaatschappijen binnengevallen. Onder meer bij Shell en BP. En zelfs bij het Noorse staatsoliebedrijf Statoil. Er is naar informatie gezocht. Die maatschappijen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. En wij gaan erover praten met oliedeskundige Aad Corollier... van de TU Delft en werkzaam bij Klingendaal. Meneer Corollier, goedemorgen. Uh, kijkt u hiervan op? Uh, ja. Waarom? Um, Want de ja. verhalen gaan er langer natuurlijk. Hè? Uh, ja, maar dat zijn over het algemeen toch de verhalen over het feit dat uh, oliemaatschappijen de prijs aan de pomp zouden manipuleren. En uh, daarmee door samenwerking, door afspraken en door uh, prijsleiderschapachtige constructies inderdaad van invloed zijn op die, de prijs langs de weg. Hmm. Maar dit is natuurlijk een, een, toch een ander verhaal waarbij um, een van de belangrijke rapportagebedrijven die zeg maar prijzen verzamelt van allerlei verschillende oliemaatschappijen en die dan weer rapporteert. Want het is uh, natuurlijk niet zo dat we één olieprijs hebben zoals vaak natuurlijk ge, um, gesuggereerd wordt. Maar er zijn een heleboel verschillende bedrijven die verkopen allemaal hun producten en hun ruwe olie en tegen bepaalde prijzen die ze uit onderhandeld hebben of die ze zinvol vinden en, Uiteindelijk, door die allemaal bij elkaar te brengen en te rapporteren, ontstaat dan inderdaad een beeld van die olieprijs. Nou ja, in dat proces is blijkbaar, wordt blijkbaar vermoed dat daar onrechtmatigheden plaatsgevonden. En had um, die cijferleverancier daar wat aan kunnen doen, Plet? Het agentschap? Dat weet ik niet. Um, want ik weet niet precies in welke... Ik bedoel, wat je natuurlijk zou moeten doen als cijferleverancier en cijferverzamelaar... is dat je dat heel breed doet. Dat je daar een representatieve een doorsnede van wat er op de markt gebeurt... wat er verhandeld wordt, dat je dat uh, rapporteert ook. En dat je op basis daarvan dus tot een... een die inzicht in, rond die prijzen komt en die ook doorgeeft die de markt nodig heeft. Ja. En uh, de mate waarin dat inderdaad uitgebreid gedaan is en representatief is, is natuurlijk een belangrijk aspect hierin. Ja, ja want het, het lijkt een beetje op dat gesjoemel met die, met die uh, Leiboor-rente, de Euribor mm, voor de ja, rentemarkt bij, bij die banken. Ja, wel, die dringt zich inderdaad op natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Kan het. Uh, kun je, je daarmee rommelen? Want het is natuurlijk een wereldwijde markt. Olieproducerende landen hebben een dikke vinger in de olie. Bepalen de prijs. Het vraag en aanbod betalen. Dat kun je als conglomeraat van bedrijven daar iets, iets uitrichten? Uh, dat, dat lijkt mij lastig. Op zich het beïnvloeden van de prijs als zodanig. Ja, de OPEC die probeert het natuurlijk al jaren. door middel van, uh, van quota, door middel van meer en minder olie uh, te produceren en ja. op de markt te brengen. Dat is ook beïnvloeding, hè? Ja. En dat is beïnvloeding, absoluut. En dat is natuurlijk ook helemaal. Uh, wordt ook gedaan om die prijs te beïnvloeden. De mate waarin oliemaatschappijen, individuele oliemaatschappijen. die bovendien nog uh, ieder voor zich. toch betrekkelijk kleine hoeveelheden van het totaal op de markt zetten. Um, dat is een stuk lastiger. Ja. Maar daar gaat het naar mijn idee hier ook niet om. Het gaat hier naar mijn idee om het soort van prijzen wat, uh, wat er doorgegeven is en waarvan in de commissie vermoedt, laten we dat voorop stellen, dat die niet representatief zijn voor wat er in de, in de markt gebeurt. Ja. En dat ook de bedrijven mogelijkerwijs die geconsulteerd worden, dat is natuurlijk ook de suggestie die gedaan wordt, dat dat niet uh, voldoende breed is om inderdaad die, de totale markt te bestrijken en daarmee het totale overzicht van de prijzen waar tegen gehandeld wordt in elkaar ja, u zegt het al terecht, vermoed, uh, want er zijn nog geen concrete beschuldigingen? Voorzitter, ik weet het niet. Nee, het betreft nog een onderzoek. Dat zal ongetwijfeld tot een onderzoek leiden. Ik bedoel, de ervaring wijst ook uit dat dit soort zaken toch vrij lastig te bewijzen is. Er zijn natuurlijk een aantal situaties geweest, zowel hier in Nederland waarbij men gekeken heeft inderdaad naar die prijsbeïnvloeding van, um, van autobrandstoffen. En dat heeft ook in andere landen gespeeld, in Engeland, dat heeft ook in Spanje gespeeld... en ook in Brussel is daar wel onderzoek naar gedaan, maar dat zijn, dat zijn in ieder geval zaken geweest. Dus het is echt directe beïnvloeding ja. die lastig te bewijzen waren. En de vraag is, ook in hier wat nou precies de achtergrond is van deze beschuldiging... en wat nou het feitenmateriaal is waar ja. men zich nu op gaat dus is... en wat voor inzichten gaat geven. Wat het bewijs is dat er nu ligt. Aad Corrier van de TU Delft werkt ook bij Klingendaal. Meneer Corrier, bedankt. Geen dank. Da. Half tien, de collega van de KRO neemt het over. Dat is Warte Keupershoek, Warte. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. I iets zeg mij dat je het over de economie gaat hebben. Nou, hoe heb je het zo kunnen Ja, gaan? ja Om half tien komen dus die, die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wij praten daarover door. Uh, staatssecretaris Frans Wekers overleeft dus een motie van wantrouwen. Maar hoe groot is de schade voor het kabinet... En wisten jullie dat je beter in stripboeken kunt beleggen dan in goud? Oh. Luisteren straks. Zometeen. Zeer geïnteresseerd. Kijk, wij dit, we zijn nog bezig met Ja, de nieuwste Susk en nou, heb ik gekocht. Dat is heel veel geld waard. Ja. Je straks. goud inleggen. <laughs> nou, dit en meer zometeen. Dus in Caro. Goedemorgen, Nederland. Dit is Radio 1. Nou, Eerst het NOS-journaal, dan maar. Kom op met die cijfers. Nou ja, De Duitse economie is in het eerste kwartaal Marcel, gegroeid met 0,1 procent. Daarmee ontsnapt dat land aan een recessie. In het laatste kwartaal krompt de Duitse economie nog met 0,7 procent. Frankrijk zit wel in een recessie, zo is vanochtend bekend geworden. Daar krompt de economie opnieuw. Zometeen meer over die Nederlandse groeicijfers met André Meinema. Eerst het andere nieuws na de aandacht in opsporing verzocht... voor de verdwenen broers uit Zeist... heeft de telefoon bij de politie roodgloeiend gestaan. Direct na de uitzending gisteravond kwamen er al ruim 100 tips binnen... en tot ver na de uitzending belden mensen met informatie, zegt de politie. Voormalig groenlinks Femke Halsema gaat een commissie leiden... die misstanden in de semi-publieke sector moet voorkomen. De commissie moet een gedragscode gaan opstellen... voor woningcorporaties en instellingen in de zorg en het onderwijs. Aanleiding voor het instellen van zo'n commissie... zijn de misstanden bij bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia... en onderwijskoepel Amarantis.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 Terug nu naar de economie en de cijfers. Duitsland net niet in een recessie, Frankrijk dus wel. Zojuist heeft het CBS de Nederlandse cijfers bekendgemaakt over het eerste kwartaal. André Meijndema van de economieredactie weet meer, André. Ja, een krimp in het derde kwartaal, uh, derde kwartaal op rij dan. Dus in de eerste drie maanden van dit jaar van 0,1 procent. Dat betekent dus al negen maanden op rij dat de economie krimpt in plaats van groeit. De recessie houdt dus aan op zich nu zo verwonderlijk, want in de voorbije weken... Kwam er kwamen al heel veel tegenvallende cijfers en ontwikkelingen langs... die wezen op een slecht draaiende economie. En het eh, CBS zet ook op een rijtje... de consumptie is achteruit gehold met 2,1%. De investeringen met eh, meer dan 11%, 100.000 banen minder. Export groeit wel, maar matig, 2,3% kwam daarbij. Ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt... ook een forse krimp van de industriële productie... dalende consumentenbestedingen... aanhoudend gebrek van vertrouwen bij consumenten... de malaise in de bouw, de huizenmarkt... En de oplopende werkloosheid, want daarmee kwam het CBS met cijfers... 8,2 procent zit zonder werk op dit moment, 650.000 mensen. Ja, dan kun je bijna niet anders constateren dan dat ook het eerste kwartaal van dit jaar een, een, een kwartaal was met krimp. Dus zoals gezegd, de omliggende economie doet ook slecht. Frankrijk, Duitsland, België nog een heel klein beetje groei. Maar als je kijkt naar onze grootste handelspartners, Duitsland... goed voor bijna 100 miljard euro aan uh, handelsbetrekkingen... Ja, daar een net geen recessie, wat een hele minimale groei van 0,1%. Nou ja, 0,1% groei uh, is natuurlijk bij genoeg stilstand. Dus uh, Duitsland wat minder, Frankrijk wat minder... en wij dus voor de derde kwartal op rij, negen maanden nu al, een recessie. Een recessie houdt aan. Dankjewel. André Meijnema, en dat zijn de hoofdpunten. En ik neem u tot slot nog even mee naar John Hoka voor de verkeersinformatie. De file is lossen nu vrij snel op. Er staat een totaal nog 55 kilometer. Nog een paar uitzonderingen. Op de A12 richting Den Haag. Bij Woerden 4 kilometer door een uitgebrande kraanwagen. Bij Woerden is de rechterreis ook dicht. Op de A20 richting Gouda is een vrachtwagen stilgevallen. Bij Rotterdam-Krooswijk, die lekt daar olie. Er staat 8 kilometer file en daar is de rechterreis ook, ook afgesloten. En op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Bij Spijkenisse staat een vrachtwagen in brand. Blokkeert uit de rechterreis ook en er staat een file van 3 kilometer.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 Wouter Kurpershoek. Werkloosheid opnieuw gestegen. Nederland nog steeds in recessie. Staatssecretaris Wekers overleeft motie van wantrouwen. Maar hoe lang houdt het kabinet Rutte dit nog vol? Stripboeken zijn een betere belegging dan goud. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is vijf over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanmorgen in Arnhem. Tussen zo'n 500 werkzoekende 55plussers die hier gaan leren hoe je in crisistijd en ondanks die grijze haren toch aan een baan kunt komen, hoe is het mogelijk. U kunt mij ook volgen op Twitter @w.curpersoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland @karo.nl. Ja, we hoorden het net al in het nieuws. De werkloosheid is in Nederland opnieuw gestegen met 0,1 procent. Dat betekent dat 8,2 procent van de beroepsbewolking werkloos is. Nederland is ook nog steeds niet uit de recessie. En daarom praten we verder met hoogleraar arbeidsmarkt Ruud Muffels... in de studio in Tilburg. Meneer Muffels, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, niet echt verrassend, hè? Nee, nee, ik had het wel verwacht. Uh, nou ja, het is, uh, het is natuurlijk triest voor de werkloosheid, met name. Uh, die stijgt elke maand uh, snel. Uh, en met name die stijging, die, die baart natuurlijk wel zorgen. En nu 615.000 zonder werk. Ja, dat is, uh, dat is wat we niet eerder uh, of lang niet hebben gezien. Ja, de afgelopen dagen werden we lekker gemaakt met uh, misschien een kleine economische groei als gevolg van de winterkou. Dat zat er dus niet in. Nee, dat zat er, zat er niet in. Um, nou ja, het gaat natuurlijk door de bezuinigingen boven slecht in Europa. Europa doet het slechter dan, dan andere continenten... wat betreft economische groei. En um, ja, we, we, we handelen veel met elkaar. Dus dat, uh, dat, uh, dat betekent dat, uh, dat samen met die bezuinigingen... dat het dat herstel zeer, uh, zeer traag gaat. En, en met alle consequenties van dien. Ja, is het einde in zicht? Nou ja, op zich, 2014 zou het, zou het allemaal wel beter gaan. Um, en die voorspellingen zijn nog steeds zo. Ja, ik denk dat het alleen dat het stijl ja, een stuk trager verloopt dan, uh, dan we steeds denken. En ook de internationale adviesorganisaties zoals OESO en IMF denken. Uh, dat is een beetje het pijnlijke van het verhaal. Maar, uh, nou ja, het gaat, het gaat onderliggend gaat het wel uh, wat beter. De wereldhandel die, uh, die blijft op een redelijk hoog niveau. Amerika gaat, uh, gaat redelijk goed... Um, ja, Europa blijft achter, maar uiteindelijk profiteren we wel van, uh, van die groei volgend jaar. Ja, moeten we niet gewoon weer vertrouwen hebben, zoals blijkbaar de Amerikanen wel kunnen opbrengen, maar wij in Europa niet? We zijn gewoon pessimistischer. Ja, en daar besteden we minder. Nou ja, het heeft, het heeft ook, ook belangrijk te maken, natuurlijk, met die aanpassingen in de huizenmarkt. Uh, in Nederland zeker. Uh, die huizenprijzen zijn, zijn gedaald. En daardoor zijn mensen heel erg voorzichtig in het maken van uh, consumptieve bestedingen. Uh, ja, en, en dat, dat drukt in feite alles al, al, al een hele tijd, al een aantal jaren. En uh, ja, dat gaat niet echt vooruit. En ja, het consumentenvertrouwen in Nederland blijft achter ook. Ja. Bij, uh, maar kunnen, we, kunnen we nu stellen dat iedereen in Nederland eigenlijk moet vrezen voor zijn baan? en dan bedoel ik dat niet letterlijk van ik ben morgen werkloos... maar ergens op de achtergrond moet je toch een beetje buikpijn krijgen. Nou, dat zou, dat zou ik niemand willen aanbevelen. Uh, ik bedoel, uh, om het feit dat die werkloosheid... Uh, nu, nu zeg maar naar, naar de 9% dreigt te gaan... Uh, betekent dus nog steeds dat, dat 91% wel uh, werk heeft. Uh, en redelijk stabiel werk heeft. Maar moeten we die boodschap dus niet veel vaker horen? Ja, ja dat, dat is... Want dat is toch de sleutel? Op het moment dat we alleen maar benadrukken dat 8,2 werkloos is... dan worden we somber. Op het moment dat je zegt, uh, nou ja, bijna 92 is dat dus niet... Ja, ik, ik ben er erg voor om, om mensen een duidelijk perspectief te geven. En de overheid zou veel meer dan ze nu doet. Hè, dit kabinet zou veel meer dan ze nu doet. Echt een visie op, op die wat lange termijn moeten, moeten prijsgeven of ontwikkelen. Waardoor mensen ook een beetje vertrouwen krijgen in dat het straks beter gaat. En, maar, dat, en, maar dat doet de overheid. De WW-duur is vooralsnog niet beperkt. De versoepeling van het ontslagrecht uitgesteld. Allemaal maatregelen om de pijn minder hard te laten lijken. Ja, maar op, op zich hebben die maatregelen ook alleen op wat lange termijn effect. Uh, uh, ik denk wel verstandig is dat, dat die duur van de WW juist niet wordt beperkt... omdat dat die, cons die consumptie een beetje overeind houdt. Uh, de ontslagrecht wordt op lange termijn toch wel... Uh, dat verandert toch wel. Uh, als, de, als de overheid het niet doet, dan, de, dan zullen de werkgevers daar zelf wel een, een bepaald gedrag in vertonen. Maar dat, dat, klinkt, blijkt... dat klinkt als maatregel van een kabinet dat het ook niet meer weet... Ja, dat is een beetje... Ik denk dat er echt een soort deltaplan voor die werkloosheid moet gaan ontstaan. Een soort masterplan waarin je nu met werkgevers en werknemers... om de tafel gaat zitten en zeggen... ja, we moeten echt veel meer doen dan we nu in het sociale akkoord hebben afgesproken. Ja, zoals? Uh, nou ja, ik denk bijvoorbeeld dat, uh, dat het hele traject van werk naar werk... Uh, er is wat, uh, wat geld beschikbaar, maar dat zou veel uh, wat minder vrijblijvend moeten zijn. En er zouden ook wat, uh, ik denk, wat, fix, fix wat meer middelen in moeten worden gestopt... om ervoor te zorgen dat echt vanaf nu uh, niemand meer, uh, meer werkloos wordt. Uh, ja, dat kan hoe, hoe, werkt dat? hoe werkt dat dan? Ik krijg morgen te horen dat er geen werk meer voor mij is uh, bij het aannemersbedrijf. Uh, wat wat, hoe voorkom ik dan dat ik naar het UWV moet? Nou ja... Waar het om gaat is dat, dat, in ieder geval, dat je met elkaar afspreekt dat, dat waar plekken zijn. En waar, want er zijn nog steeds vacatures. Hè. Er is een mismatch op je arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de techniek. Daar zijn nog steeds behoorlijk veel vacatures. Euh, zeker ook in de regio waar ik, waar ik nu zit in Zuidoost-Brabant. Uh, maar dat is allemaal in de techniek neem ik aan. Dat is, dat is veel in de techniek. Uh, maar goed, mensen uit de bouw bijvoorbeeld, die zijn vaak ook technisch opgeleid. En die kunnen met een herscholing of een omscholing best wellicht redelijk snel in die techniek doorstromen. Ja, want in nou, Duitsland daar... lukt dat wel, hè? Ja, daar, daar lukt dat, dat wel. Er is natuurlijk vakmanschap van oudsher ook veel beter verzorgd en, en bewaard uh, en behouden. Uh, daar hebben we in Nederland te weinig op gedaan. Ik denk dat bedrijven te weinig geïnvesteerd hebben om dat te overeind te houden, ook in de vorm van scholingsprogramma's. Nu moeten we de inaanslag maken. Ja, dat is vervelend. Maar dat is wel van belang. En, en daar zitten wel, uh, zit wel wat kansen, denk ik. Simpel gesteld, kunnen we met een eenvoudige maatregel die werkloosheid op de korte termijn terugdringen? Of moeten we die boodschap niet willen uitstralen? Alles is lange termijn nu. Nee, nee, ik denk wel, ik bedoel, ja, als, als je met elkaar afspreekt de schouders eronder er zet. Um, ja, dat dan, zegt onze premier, die, die verschijnt op televisie en die roept de hele tijd met z'n allen vertrouwen, het lukt wel. En vervolgens blijft iedereen zitten en er gebeurt niets. Nou ja, als je zegt van, ja, je moet, je moet wat gaan kopen... Ja, geld maar volgens mij laat je de werkloosheid oplopen... ja, dat, die boodschap komt niet over. Maar als je echt de schouders onder zet om te zeggen van... nou, we gaan met z'n allen nu die werkloosheid aanpakken... Eh, en we ontwikkelen het zodanig dat we op korte termijn resultaat zien... en dat kan, eh, dan, ja, dan, dan geef je een andere boodschap af. Tot slot, voorspelling, tweede kwartaal... nu 8,2 van de bevolking werkloos. Wat verwacht u? Nou ja, ik vrees een beetje, zeg maar, uh, augustus en, en september... Als, als de nieuwe generatie schoolverlaters uh, de markt opkomen. Ja, daar is geen, geen plek voor de jeugdwerkloosheid. Is ook vinkst opgelopen. Ja, uh, yeah, uh, yeah, dan, dan, uh, dan wordt het uh, nog wel wat hoger, denk ik, dan, uh, dan die 8,2 En dan gaan we naar de 8,5 toe. Uh, en, en de recessie? Negen maanden op een rij, geen groei? Ja, dat gaat wel, uh, ik, ik hoop uh, ja, toch in het volgende kwartaal... al uh, een lichte verbetering te zien. Dan gaan we u weer bellen. Ruud Wurkos ja, was dat, hoogleraar <laughs> okay. arbeidsrecht in Tilburg. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Anouk is dus door naar de finale. Zijn er eigenlijk songfestivals geweest met meerdere winnaars? Songfestival-kenner Richard van der Kommert heeft het antwoord. Het is twee keer voorgekomen in de geschiedenis van het Songfestival... dat er meerdere landen waren met evenveel punten, dus meerdere winnaars. In 1969 en in 1991. In 1969, toen waren er nog helemaal geen regels. Het zijn vier landen hebben toen gewonnen en in 1991 ging het tussen Zweden en Frankrijk. Um, toen waren er wel al regels bedacht en Zweden had uh, net iets meer tien punters dan uh, Frankrijk... waardoor uh, de winst naar Zweden gaat. En ondertussen zijn regels allerlei aangepast. Het heeft allemaal te maken met wie krijgt de meeste twaalf punten... en hoeveel landen hebben op je gestemd. En Frankrijk zou met de, zowel 1969 als 1991 met de huidige regels de winst hebben opgestreken. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Arnhem. De gestegen werkloosheid, ook onder 55-plussers. Marcel Dekker. Ja, in het uh, congrescentrum van Hotel Papendal, dat vandaag van top tot teen gevuld is met 55-plussers. Hebben die mensen dan geen baan waar ze naartoe moeten? Nee, die hebben ze niet. En daarom zijn ze hier op de Inspiratie Plus Dag van het UWV. Willem Wijnberg, u bent er ook op afgekomen. Net werkeloos heb ik begrepen. Ja, per uh, 1 mei. Ja. Dus ja. Een maagdelijke werkloos. Ja, ik uh, kan er niks aan doen. Dus uh, proberen om uh, vandaag inspiratie op te doen om uh, weer aan de slag te kunnen. Ja. Heel lang werkeloos bent u niet geweest, want u heeft jarenlang gewerkt. gewoon. Ik uh, werk vanaf mijn 16, ik ben nu 56, 40 jaar lang. Nog geen dag bij huis gelopen. Ja. Is het een beetje onwennig nu, of niet? Uh, begint onwennig te worden. De eerste paar dagen is best wel leuk, maar uh, de klusjes thuis raken ook op. En dan, uh, ja, dan moet je toch wat anders. Ja. Frank Bort... Hey, um, 550 plusers, volgens mij heb ik er wel veel meer dan uh, 500 gezien hoor inmiddels. Ja. Die gaven zich op voor die inspiratieplusdag hier in uh, Arnhem. Wat wordt die mensen vandaag hier aangeboden? Uh, zij kunnen hier tips krijgen om, uh, om beter te leren solliciteren. Uh, veel mensen hebben lang niet gesolliciteerd en uh, de tijden zijn wat veranderd. Uh, dus ze kunnen leren bijvoorbeeld om uh, via social media uh, een baan te vinden. Uh, ze leren om zichzelf beter te presenteren uh, aan werkgevers, uh, om te netwerken uh, met elkaar. Ja. Dus om, om toch maar die baan te vinden. Ja, en de werkgevers zijn er zelf ook, hè? Die zijn er zelf ook. Ja, was zijn... het moeilijk om die te vinden voor zo'n dag als deze? Dat was een stuk moeilijker dan het vinden van de werkzoekenden, dat klopt. Uh, we hebben een vijftigtal werkgevers, niet allemaal met vacatures helaas, wel een aantal. En we proberen om die werkgevers uh, te koppelen aan, aan de werkzoekenden, zo goed ja. mogelijk. Ja. En goed, alles leren om makkelijk aan een baan te komen. Dan hebben we zojuist de CBS-cijfers gehoord. Weer een hogere werkloosheid. 650.000 werklozen. Die 55-plussen doen de traditie het traditie getrouw natuurlijk sowieso. Altijd slecht als het gaat om, uh, om, om werk zoeken. Um, ja, de banen zijn er gewoon niet. Dus wat heb je eraan dat je in LinkedIn staat? Nou, dat heeft wel degelijk zin, denk ik. Uh, het, het is goed om op zoveel mogelijk fronten uh, het te proberen. Uh, hoe klein de kans ook zijn. Uh, want je... je... Heel erg veel gaat, gewoon via social media, via vrienden, netwerk. Uh, niet via de reguliere weg, dus niet, niet via de krant ja. of, uh, of, of dat soort kanalen. En alle kleine beetjes helpen, toch? Inderdaad, ja. ja. Uh, uh, Willem Wijberg, uh, ja, uh, we hebben de cijfers gehoord, hè, u heeft ze ook gehoord. Uh, een enorme slechte tijd. Uh, uh, hoe moeilijk is het voor u om optimistisch te blijven? U maar kort werkloos, maar goed. Ja, positief blijven. Solliciteren, solliciteren en blijven solliciteren. En dan in de hoop dat... Er iemand het, het, het maatje vanken, dat je aan de slag kunt. Ja. En Willem Wijenberg, dames en heren, die kan heel veel hoor. U heeft jarenlang gewerkt in allerlei soorten branchen. Vanochtend stonden we op het parkeergarage bij elkaar. En door het raam bespraken we wat u allemaal gedaan had. U krijgt nu uh, kort de tijd om uzelf even te pitchen hier. 30 seconden, gaat uw gang. Uh, ja, ik ben wel een wijmerk, 56 jaar. Ik ben op zoek naar ja, uh, productiemedewerker, vijf ploegen, drie ploegen. Het uh, maakt niet uit, maar uh, overnachten geen probleem. Uh, ik heb in geheel Europa gewerkt in de reclamebranche. Neon, led, uh, installaties maken, zelf ter plekke... Ja. Uh, plaatsen. Uh, ja, laat ze maar komen. Ja. Goed. Nou, dat gaat hier binnenkort ook uh, vandaag zelfs uh, wat beter leren hoe je zelf in de etalage moet uh, zetten. Maar volgens mij klonk dit al heel erg goed. Als dat niks moet worden dan weet ik het ook niet meer. Ja, aannemen. Dankjewel. Aannemen plaatsen. die man. Door de Marcel Dekker in Arnhem. Zometeen winkels en supermarkten in de Indiaanse stad Mumbai staken en zijn acht dagen gesloten. Maar nu eerst. 3, 2, 1, Go! Deze dag, 1998. Vandaag is de dag van de brief aan de toekomst. Elke Nederlander kan schrijven wat hij op deze 15e mei doet. Op deze dag in 1998 beschreven 50.000 mensen van uur tot uur hun dag het doel. Toekomstige wetenschappers inzicht geven in het dagelijks leven van gewone mensen aan het einde van de 20 e eeuw. Inneke Stroeken was verantwoordelijk voor het project Brieven aan de Toekomst. Vandaag ben ik om 6.45 uur opgestaan en zoals gebruikelijk samen met mijn vriend Nico Sanders een uur gaan fietsen. Ja, wij vonden het ook wel nodig dat uh, er is een archief kwam van gewone dingen en gewone mensen. Want als je met ons vak bezig bent, ja, het gaat altijd over grote daden, grote mensen. En ja, juist die hele kleine dingen, uh, ja, daar moet je soms zo verschrikkelijk lang naar zoeken en soms vind je ze ook helemaal niet. Hè? En wij dachten van, nou, uh, onze vakbroeders over 100, 200 duizend jaar. Die, uh, die hebben straks een prachtig archief van uh, ja, alledaagse dingen, van gewone mensen. 8.30 tot 13 uur. Op school hebben we achtervolgens geschiedenis over Peter de Grote, Frans, rotvak, scheikunde, pauze, Engels, wiskunde. Vanaf het eerste moment dat wij Brief aan de Toekomst lanceerden, uh, was het een groot succes. Mensen zeiden van oh, al wat leuk en uh, uh, we gaan meedoen. Om 12 uur ging ik naar huis om te eten. En om even voor 13 uur was ik weer op school. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat er een aantal groepen minder enthousiast waren. Tenminste, daar hoorden wij al bijna van. En dat waren met name mannen tussen de uh, 30 en de 45. Kinderen vonden het leuk, vrouwen vonden het helemaal heel erg leuk. Dus ook het eerste archief waar vrouwen dus de overhand hebben. En ja, vrouwen kwamen natuurlijk van oud zijn veel minder voor in archieven, omdat toch een mannenwereld was. Dus die dacht van, nou, we gaan nu onze kant grijpen. Toen we weggingen kreeg ik een fles sport uit 1986 cadeau. Dat zal op een mooie winterdag, als ik vrij heb en de open haard brandt... een feestelijke dronk worden. Er waren heel aangrijpende brieven. Eén eh, brief was ook eh, de laatste dag uit iemands leven bijvoorbeeld. En die, eh, Zijn vrouw beschreef dat en inderdaad op die dag is hij ook storven. Uh, weer iemand anders. Ja, ik ben dan denk ik toch vooral voor de brieven die heel emotioneel zijn, maar als iemand die uh, ja, op punt stond om te scheiden, maar ook gewoon. Ja, ik uh, word wakker, ik geef mijn vrouw een kusje, ik uh, sta op, uh, ik ga naar uh, uh, de wc toe, uh, ik pak een kop koffie. De koffie met de koekjes smaakt goed. En ik uh, eet een boterham met haagenvlag dus uh, en, en dan echt van van s morgens vroeg tot s avonds laat was een mooie dag. Dat je dan eindigt met de buren en een biertje in de tuin of zo. Dus het was heel alledaagse. Tegelijkertijd waren er ook heel hele, hele bijzondere brieven bij waarvan je denkt van... Ja, zo is het dus ook, hè? Toen was wassen... Vrijen en slapen. Zo, dat was een dagje in 1998. Ja, over tien jaar, want het is nu 15 jaar geleden, dat over tien jaar nog eens een keer gedaan zou worden. En dan bijvoorbeeld over 50 jaar nog een keer, dat het zo'n traditie is om de 25 of om de 50 jaar. En want dan kan je ook heel goed zien wat er uh, veranderd is in die tijden. Wel 15 mei 1998 is voorbij. Brieven aan de toekomst. Brieven die mensen twintig jaar geleden schreven. The sugar and spine I feel nice The sugar and spine I feel nice Like sugar and spice I feel good, James Brown. We gaan naar India, want in de Indiase stad Mumbai... zijn winkels en supermarkten begonnen met een staking... die waarschijnlijk acht dagen zal duren. De regering wil de belastingen voor voedsel met 5% verhogen... en daar willen de winkeliers niets van weten. In India onze correspondent Davy Boerema. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben altijd het idee dat het voedsel daar al zo goedkoop is. Dus wat is 5% erbij? Ja, het, het wordt steeds meer, dat is het probleem. En het, is, um, het kan ook meer zijn dan 5 het ligt een beetje aan het product zelf, dus het kan oplopen tot 8 Het probleem is dat het een extra belasting is. Um, het is um, Mumbai en Maharashtra, de deelstaat waar het hier om gaat en waar Mumbai in ligt, heeft uh, van oorsprong een octrooisysteem. Um, handelaren die dan uh, voedsel importeren, die moeten dan uh, via tolpoortjes belasting betalen. Maar dat systeem is erg gevoelig voor corruptie. En het Via tolpoortjes, vertraagde... dus, hoe, hoe bedoel je dat? Ja. Daar moet ja, je het doorheen. Een tolpoortje op de weg, ja. Dus waar vrachtwagens oh. dus langs rijden. Maar ja, je kan indenken dat dat gevoelig is voor corruptie. Ja. corruptie en uh, ook het, het uh, transportproces uh, vertraagt daarom wil de regering dat veranderen. Uh, dit is wel Maharashtra de deelstaat. In de rest van India is dit al uh, een keer eerder aangepakt. Maar Maharashtra loopt hier echt op achter. Ja. Um, dus het is hoog tijd, zou je zeggen, om dat te gaan veranderen. Maar de handelaren komen daar echt in, uh, tegen in protest. Omdat het weer een extra belasting is. Zijn al die winkels nu dicht? Met andere woorden, kun je ja, nog wel een... eten kopen daar? Het is een beetje verwarrend, want het gaat per uh, wijk. Verschilt het heel erg. Het verschilt ook heel erg per dag. Um, de ene dag is je winkel nog wel open en dan kom je de volgende ochtend en dan doen ze opeens wel mee aan de staking. En wat een beetje verwarrend is, is dat de echte grote uh, malls niet meedoen aan deze staking. Um, nou werkt Mumbai zo dat we eigenlijk niet veel te veel landtekort hebben. En de grote supermarkten daardoor alleen maar in het noorden van de stad zijn en niet in het zuiden. Dus voor mensen in het zuiden is dat wel heel lastig omdat ze die grote supermarkten niet hebben. En die moeten er dus voor reizen. Dus het wordt eigenlijk alleen lastiger voor mensen... om maar er is men, te, eten te komen. Maar mensen, mensen hebben gaan... nog wel eten. Er is, er is te eten. Ja, ja je, kan, je kan nog eten kopen. En mensen gaan wel hamsteren, want het wordt voor sommige producten... lokale producten, indiërse producten, wordt het wel lastiger. En um, er wordt nu ook verwacht dat uiteindelijk deze grote retailers... ook mee gaan doen aan de stakingen. En al die maar, kleine stalletjes op straat? Ja, allemaal dicht. Ja. Allemaal dicht? En uh, de afgelopen, afgelopen dagen, vanochtend heb ik even rondgekeken... en ze waren nog niet allemaal dicht, omdat ze... Een beetje elkaar aan het kijken zijn ook wat er gaat gebeuren. Uh, Mumbai of India heeft net een, een hindoe festival gehad waarop het net uh, uh, geluk bracht om grote aankopen te doen. Dus traditioneel gezien gaan mensen dan goud kopen en grote aankopen, zoals auto's en zo kopen. En de handelaren zullen ja. daar nog gebruik van maken. Dus we zijn even weer twee dagen open gegaan. Nou, ga, ga, maar... gauw naar die, ga gauw naar de supermarkt en vul je koelkast. Davy Boerema vanuit India was dat. We zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur van Goedemorgen Nederland van de KRO. Uit zijn Natine, de staatssecretaris Frans Wekers, die mag blijven. Want hij overleeft de motie van wantrouwen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In hoeverre heeft dit ook het kabinet beschadigd? KRO. Goedemorgen Nederland. Kies het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...